De weg is de wereld. Een hoorspel geschreven door Stuart Lijker. Ga nou eens een beetje achterover leunen, Emmy. Je hebt vakantie. Doe nou wat ik je vraag. Dat helpt je niks. Je zit bijna met je neus tegen de vloer uit. Dat moet je niet doen, dat is gevaarlijk. Dat weet ik wel, maar je zegt dat we precies aan het spoor van de auto's voor ons moeten blijven. Ik zie het niet meer. Ik zie alleen nog maar sneeuw. Moet je nou toch eens kijken hoe, hoe woest die vlokken op ons afkomen stuiver krijgen er gewoon benauwd van. Ja, boos weer, zeggen ze thuis. Dat in de buurt van Lyon. In deze tijd van het jaar, half maart. Dan zou we van alles kunnen bloeien. De ruidenwissels helpen ook al niet meer. Het maar regen waterlijk weg. Die sneeuwvracht blijft zo kleven. Als onze boekhouder doorhoudt dit zo zien, zou je zeggen, ja meneer, de sneeuwbal en het wordt, groeien onder het voort. Victor, ik vind het eng. Ja, ja dat, dat zei je al. Beroerde is dat we geen vaart meer hebben. Niet harder dan 15. Die man durft erin te halen, zie je dat? Ja. Eh. De mensen rijden gelukkig wel voorzichtig. Ja, wat verwacht je op zo'n smalle baan? Met aan beide kanten een van sneeuw. Als er een paar lagen slippen dwars over de weg komen te staan, is dus even wel beleven. Wat dan? En dan gaan we insneeuwen. Nou oh ja, in het ergste geval, als de puin blijft aanhalen. Sla dan alsjeblieft de zijweg in, Fiek. We Er zijn hier nog zeker dorp in de buurt. Die dorpen kun je wel vergeten. Sinds vanmorgen op zijn minst een halve meter sneeuw gevallen. De zijweg laten ze rustig dicht zakken. Maar de hoofdweg niet. Daar wordt met mannenmacht aan gewerkt om die bereikbaar te houden. Voor ons zijn vast en zeker al sneeuwschuiven aan de gang. En je zei dat we vastlopen? En nee, dat zeg ik niet. Dat is een veronderstelling. Langer dan nu duren over de Nee, je Mag je niet opwinden hoor? Vierk als het langer duurt. Dus stel dat je, je weer een aanval krijgt, ik moet er niet aan denken? Maar toch heb je de gedachte over opgeroepen. Maar het doet me niets. Onderweg ben ik een ander mens. Altijd kalm, helemaal los, helemaal ontspannen. Ik had veel meer moeten reizen in mijn leven. Wil wij vandaag ook maar één ogenblik horen klagen over de sneeuwjacht? Nee. Nou dan. Hoe moeilijker de weersomstandigheden, hoe rustiger ik word. Vic, dat merk je zelf niet. Je wordt overmoedig. Ja, moeten we moeten ons er doorheen worstelen. Er zit niks anders op. Nee, je bent erg flink, Vic, Dan ben je altijd geweest. Maar ik vind het maar als je zoveel beter doet. Net of alles van jou afhangt. En wie draagt de verantwoordelijkheid? Ach, nee, dat zitten ik daar niet meer Kijk eens naar de achterbank. Er ligt onze lichter nog te slapen. Ja. Met zijn hoofd op zijn rugzak. Waarom was jij vanmorgen niet zo royaal om van te stoppen? Oh, ik dacht, dat staat Henk met zijn lange hè? Dat is dik, nou word ik toch echt bang. Hier, neem een paar druigensuikertjes, eh? dan kan je maar op. Nee, nee, nee, nee, dank je. Theo, Weet je dat je op de parkeerskoop wel een kwartier met hem te gaan praten? Oh ja, heb ik toch gedaan? Dat weet ik niet meer. Hij lijkt op die jongen van die pakkerij, die een half jaar geleden met veertig andere mensen op straat te moeten zetten. Die jongen die dwars door het rode licht over de directiekamer. En zat ik daar toevallig alleen. Hij staat zomaar bij het bij het bureau. En hij zegt, meneer, zegt hij, ik heet Henk. is wel dat u het weet. Ik ben gisteren jaren geweest. Ja meneer, ik ben nu uh, 21, 21. Ik maak aanspraken op een gouden loge met inscriptie. En een envelop met inhoud van 50 jaar trouwe dienst. Want ik ben hier als jongen van 50 gekomen en ik zou bij u gebleven zijn als u me niet ontslagen had. Je hebt er natuurlijk nog een kans gegeven op een andere aantening. Ja, maar hoe kan dat nou? Je moet consequent zijn. Achter die jongen staan die andere 39. Victor, pas op! Eh. Oh. Oh. Ah. oh, wat erg, fik. Ah. Zag je de remlichten niet? Ja, ja, natuurlijk zo. Maar je glijdt gewoon door. Hé, oh. eh. ja, daar zit hey, tik van achteren. Nou, ja, daar staan we dan, hè. Drie wagenschot, en schreef over de weg, gesmoord in de sneeuw. Ah, geen ruzie maken hoor, alsjeblieft. Heb je hartklokken? Altijd zijn tijd altijd. Je weet dat je afstand moet bewaren. En toch zit je veel te dicht op elkaar, omdat je die nevel van sneeuw koers op de achterlichtte. Ah. Jij zit aan de lijzijde. Draai jij aan jouw kant het raam zo. over. Die andere bestuurders zijn ook een beetje beduust, geloof ik. Ik hoor niks. Ik doe het raam weer dicht, hoor. Ik kun niet eens zien wat voor soort orders het zijn die om ons heen staan. Uh, mensen zie ik ook niet. Wat een toestand. Uh. Die auto's staan stil en het zijn meteen heuvels in het sneeuwlandschap zie je dat? Ja. Heb jij je hoofd gestopt? Nee, ik moest toch achterover oh Ja. Hé, hey, moet je dat nou toch eens kijken, dat is wel het toppunt. Theo heeft niks gemerkt, hij slaapt gewoon door. Ja, dat is nou het voordeel van een solide wagen. Moet je de motor niet aan hè? Nee, stel je voor, zeg, dan zit we ook wel zonder kachel. Wat afschuwelijk. Ja, afschuwelijk zal het zijn als de mensen van het bedrijf morgen of overmorgen de kant op slaan en lezen dat de directeur zijn vrouw in de auto doodgevoerd zijn. Dat is afschuwelijk. Waarom zeg je zo'n ook akelige dingen? Ja, kan ik het helpen dat we met de Blikfabriek zo slecht in de markt liggen? Ah oh, ja, dat komt wel weer te ah. hm. Ik heb er geen idee van. Slijmende is. Wat heb je? Ik heb in die potzin de rechter pols geknusst gehouden. Gaan we eens kijken. Nee, daar is niks aan te zien. De medische ik hoop het in staat dat je zo'n geval een drukverband moet aanleggen. De verbanddoos ligt in de bagageruimte. Nou, daar, daar ga ik die toch halen. Er is sprake van, dat moet de jongen doen. Ik vraag me trouwens af of het lukt het slot open te krijgen. Misschien is de boel van achter helemaal vervrongen. Ja, Theo, Theo was wakker. Hé, uh. Hoe hey, nou Theo, kom eens Nee, ja, dat, dat moet je anders doen, het is geen baby. Geef hem maar een klap op zijn kop. Nee zeg, dat wil ik niet. Hij lijkt wel bewusteloos. Die vent heeft natuurlijk wat over de middelen geslikt. Wat is op de klakson. Ja, wat schiet ik daar nog mee op de klakson? Je merkt toch dat er niemand is die iemand helpt? Allemaal blijven ze in hun auto's zitten. Ja. Ja, wat blijft het stil? Ja, he? Iedereen is bang. En geeft die onnozele jongen nou eens een bord tussen zijn ribben? Als ja, maar niet boos wat ik hem wakker Dat ah. Heb je veel tijden? Maar Dat is veel. Ik ben niet kleinzerig. De heerlingen lopen me over de rug. Zeg, Deel. Hé, hey, kom eens over hem. Ik geef je een kop, hoor. Ik moet nou maar zeggen. Ja, wij moeten nou Rome. Uh, staan we stil? Ja, meneer, we staan stil. Uh, uh, uh, uh. Laat me even bijkomen voordat u mij eruit gooit. Uh, ik ben nog helemaal dizzy. Uh. Oh, ik heb drie dagen gelogeerd in een oud kasteel. Ik kwam eraan lopen en ik vroeg om een glas water. Dat is onvoorstelbaar. Ik viel er midden in een feest. Ja, beste kerel, dat is allemaal heel mooi, maar ik wordt niet tijd om de werkelijkheid omhoog te zien. De werkelijkheid is ongeloofwaardig. Drie ja. dagen en drie nachten feest. Non-stop. En allemaal jonge mensen, jongens en meisjes. Sommigen liepen naakt. Festival van hippies. Oh ja, ik weet het niet. Het ja. waren wel vreemde figuren. Het leek nog het meest op een soort commune. Ja, ja, ja. Maar het kan ook een opname zijn geweest voor een film. Oh, dan waren er camera's en decorstukken. Oh, dat was van alles, mevrouw. Je kan het zo gek niet bedenken. En alles leek geregeld, alles leek afgesproken. Ja. Geloof je nou zelf wat je vertelt? Mijn man is fabrikant. Ja, laat dat maar buiten beschouwing, neem ja, Op dit ogenblik ben ik een automobilist die gestand is in de sneeuw. In de sneeuw? Ja, in de sneeuw. Dat is weer iets wat anders dan die ludieke troep. Zou jij een karweitje willen opknappen? tuurlijk. Ja, ja. Daar ben ik toch voor. In het holst van de nacht staan ze aan mijn bed en dan zeggen ze... er is een ongeluk gebeurd, wil je even helpen? Ja. Ga dan maar eens proberen of je dat slot van de bagageruimte open kan krijgen. Hebben we hebben er wat banddoos nodig. Je hebt de motor afgezet, Vic. Ja, het is voor de zorg. Je wilt toch niet dat die eh, dromerige jongen stikt in de uitlaatgas? Dat is toch wel flink van Theorie, niet? Dat is zo'n schrale, lange jongen. Een slummel, bedoel je? Hij ziet er wat verwaarloosd uit in zijn dunne spijkerbroek. En blote voeten in versleten vandaan. Ja, we zijn er zo veel op die leeftijd. Hij vindt flink, hoor. Hij springt zomaar vanuit het paradijs van de commune in die vreselijke sneeuwstorm. Dat weet nog uit ook. Het is een landgenoot. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat het dezelfde jongen is die wij vanmorgen hebben opgepikt. En ik helemaal niet op Henk. Fits, ga nou eens uit over die blikfabriek. Hoor je dat? Hij heeft de klep open. Ja, als de motor auto's en bronfietsen gaat, zijn de jongens allemaal genieën. Ja. Ligt de verbanddoos een beetje voor de hand? Weet ik niet. Hoe vaak heb je zo'n ding nou nodig? Er liggen ook nog een paar pleets. Ik hoop dat hij zo'n snug is, is om die ook mee te nemen. Je taxeert hem te laag. Nou, nou dat moet allemaal bedrijfsblindheid. Dan zijn we weer bij de fabriek. Ik heb die ontslagen mensen toegesproken. Ben je nou helemaal gek, zei de president-commissaris. Dat laat je toch door de personeelschef doen. Het heeft wel lang geduurd. Eh, even de sneeuw afschudden. Het die mensen je verrekt van de kou. Zo, pak eens aan mevrouw. Ja, alsjeblieft. Eerst de verband, trommel. En ik heb ook nog een paar dekens meegenomen. Eh. Mooi. Ja, ja, ja. Oeh, wat een weer. Ja, blaas maar eens goed in je handen. Nou, het is een puinhoop, zeg. Vlak achter ons en vlak voor ons staat, geloof ik, een hele slinger van auto's. Het enige wat je ziet in die witte woestenij zijn wat koplichten en wat achterlichten. <laughs> het is net een omgewaaide kerstboom. <laughs> nou, ik ben wakker. ik dacht eerst zou deze zijn dan nou ook bij die film horen. Oh, dacht je nog aan je helderrol in dat droomkasteel? Nou, vraagt je me nou niet wat ik gedacht heb. Op school zongen we een liedje in kanon. Ego, Toon Pouto, Nihil Habio en Nihil Davo. Hoe zegt u? Ik zeg dat ik een sukkel ben en dat ik het wel zal blijven houden. Ah. Nou u bent wel jaren hoor, reken er maar op dat het wel eens 24 uur kan duren voordat ze ons uitgegraven hebben. Hé, ah. ah. hey, waar, waar, waar is dat drukverband nou, dan? Kijk Mij op. eens even kijken mevrouw. Ja. Oh, zo ja. En de lap. En nou de pols van de patiënt. Ah. Ja, verbinden is uh, vrouwenwerk. Kom kom, met kunt u rustig aan mij Even voorzichtig. Ja, ja, het is pijnlijk. Ja. Ik heb altijd medelijden met mensen die pijn hebben. Ja, nee, nee, nee, nee. Je nee, moet nee. je hand terugtrekken. Eén op de wijten. Nu gaan we wikkelen. Zo'n drukverband moet stevig zitten. Anders heeft het geen, geen zin. Nou, nog even een paar haakjes. Die zo. Klaar. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, Zou de pijn nou wat afzakken? Nou, dat moeten we maar hopen, hè. Het ja. zal natuurlijk wel even nagekeken moeten worden in het ziekenhuis. kan een kneuzing zijn, op zichzelf erg genoeg. Maar zonder röntgenfokken hebben we geen zekerheid. Het ziekenhuis? Oh, nee, dat liever niet. Mijn man heeft zo'n hekel aan het ziekenhuis. Het is net een fabriek, zegt hij. Nee, nee, nee, fabriek dat is een lelijk woord. Ik heb gezegd dat je uh, voor die specialisten gevonden bent. Hart en lever, niet al longen. <lacht> en voor de rest zoiets als een uh, voogdijkind. Oh, je hebt niet helemaal ongelijk. Een hospitaal is een bedrijf en al dat gehad met de patiënten, dat is nou niet altijd even humaan. Soms dan wordt er in het uitkleerhokje wel eens iemand vergeten. Die stakker die zit dan eindeloos te wachten en die denkt, ze praten zo lang, het is vast heel erg. Doe niet zo oude mannetjes achter, je kletsen hoeveel je erbij geweest bent. Een bevalling vind ik altijd het mooiste. nou maar uit, je weet niet wat je zegt. Mijn man is een beetje overspannen. Emmy, ik vind het wel genoeg. Fabrikant, overspannen. Heb je nog meer over mij te vertellen? Ik zeg toch geen kaart. Oh, meneer heeft gelijk. Ah. Het al te persoonlijke is grijnend en niet bestemd voor de oren van een voor u ben ik een lifter. En voor mij bent u een echtvader dat onderweg is naar Italië. Hoe ver zijn we nog van Marseille? Twee uur geleden gingen we door Lyon. Ja, en toen zei je, laat we hier een poosje stoppen ja, ja, ja, ja, dat zei je, maar je zei het te laat. Want toen we zaten we al in de tunnel. En een tunnel kan je niet meer draaien. Trouwens, ik hou van opschieten. En die sneeuwbui. Ik dacht, daar nou zijn we zo doorheen, dacht ik. U moet die pols een beetje omhoog houden. Je hebt zeker een EHBO-diploma. Nou, moet u wel het minst doen. Hoewel het heel nuttig is, hoor. Kom, ga eens even een paar stevige schoenen aantrekken en een dikke trui. En dan weer naar buiten. Ze even polshoog te nemen en een praatje maken met de buren. er weer zonder jas. Oh, ik ben zorgzaam mevrouw. En dan moet ik in mijn rugzak nog een tasje zitten en een plastic jas. Kijk. Ja. Waarom ga je niet met de trein, zegt mijn moeder? En waarom moet je er altijd uitzien als een landloper? Tja, waarom? Omdat ik er niet bij wil horen bij al die nette ambtenaren in een plattelandsgemeente. 25 jaar zitten ze in een platgedrukte bunker, achter 25 jaar zitten ze elkaar in de gaten te houden. Kliekjes te vormen en kwaad van elkaar te spreken. En als je daar niet aan kapot bent gegaan, dan word je gehuldigd. Nou, dan hebben ze je voorgedragen voor een onderscheiding. Mijn vader was er ook zo ongeveer aan toe, maar die ging net van tevoren dood. Weg, keren bedoond, zo van zijn kantoor de kist in. Uit je, beste mensen. Als je me nodig hebt, dan geef je maar een seintje. Drie slaag op de klakson. Nou, nou. Die vent is hard voor zichzelf. Of het is een dwaas, die eens even stoer. wil doen. Hij zal wel erg eenzaam zijn. Als je niet een beetje mee wil doen, tja, dat zij aan de kant. zo'n aardig gezicht. Al die jongens hebben hetzelfde soort gezicht. Ze hebben niet meegemaakt wat wij nee hebben meegemaakt. Hij is veel ouder dan je denkt. Hij is het gangbare type. onaangepast. Maatschappelijk over ongeluk, nog voordat de goede wel begonnen is. Ja, ik kan me heel goed voorstellen wat hij hier me ziet. Een zakenman. Een manager. Die zoveel voelsarmde niet meer kan verbergen. dat bedoel ik niet, Fik. Als jij een ogenblikje zou vergeten dat je voor jezelf in de houding moet staan, dan kun je lief zijn. Ja, 25 jaar geleden. Toen we pas getrouwd waren. Op onze trouwfoto sta je zo Rembrandt naast je mooie Joopse bruidje. Een overleven naar het concentratiekamp. En jij wist dat ik geen kinderen zou kunnen krijgen. Daar werd ik met zo'n kwaad Die die jongen weet niet wat hij zegt. En dan dat rare liedje. Het drankliedje van de de student van het seminarium. Waar ze ook al niet wijzer worden gemaakt. Een bevalling vind ik altijd het mooiste, zei hij. Nou en? Zonder het te weten herinner je jou aan dingen waar je s'nachts verschillend van wakker wordt. Maar je geeft toch toe dat hij het niet met opzet deed? Toch word je maar weer op je hart getroffen. Je hebt vanmorgen buiten de auto een hele poos met hem staan praten. Dat zeg je nou wel. Maar dat weet ik niet meer. Jullie stonden uit te kijken over een graafplaats. Ach ja, dat was het. Hoe kan ik dat nou vergeten zijn? Jij hebt ook gevangen gezeten. Jij was tot dood in dit. De vroeger waren het ergste. Soms denk ik dat ik het nog leeg. Je bent dood. Je bestaat voort in een wereld die als twee druppels lijkt op de vorige... Heb je nog pijn? Hè? Oh, oh ja, ja, die lap. Ja. We waren onderweg naar Rome, naar Sicilië. Het lijkt ook zo'n gemene truc. Het was onze vakantie voorgespiegeld. Vroeger, vroeger als je wat te veel gedronken had fik, zei je altijd, ik wil vliegen. Was dat gek? Nee, het was grappig. Je ging wapperen met je armen en met je handen. Dat zou ik nu niet meer doen. Dat is engelachtig. Ach, kijk nou eens. Theo maakt onze vooruit schoon. En het sneeuwt niet meer. Laat hij nou binnenkomen. De jongen ziet eruit als een geest. Helemaal wit. Wat vreemd. Hij kijkt ons aan alsof hij ons niet meer kent. Hij loopt naar de volgende wagen. Die arme Theo, hij is dood op. Hij maakt met zijn arm om vooruit te komen. Volgens mij is die jongen van de al tussen die auto's. Je moet hem roepen. Hij zei dat ik drie keer... ...op de klakson moest drukken. Nou, doe dat dan. Kan aan jouw kant het aan nog open. Ja, proberen. Julien! Julien, vint die! Je gaat Oh, weet dat gaat niet goed. De put is losgebroken. Het lijkt me dat ze gek geworden zijn. Kijk, ze nou schouwen Met koffers, met tassen, met kinderen, En waarheen? Die kan, die kan niet. Dit kan dit kan is waanzinnig. Victor! Victor! Roepen ze jou? Waar is waar naartoe gaat? Hij is al weg. Ik, ik wil ook weg, ja, ja, Ja, ja. Nou, even kalm. Ik, ik zit na te denken. Ik zit na te denken. We, we kunnen hier niet... Alleen achterblijven in die chaos afgelaten auto's. En de bezin raakt op. Waar Theo nou? Theo? Hij heeft rug zelf open laten staan. Oh, wat oh, triest. Het nee, was de tas van die gestorven man in de kruin. Schoon overgoed. dit over Alles is zo keurig. Fik, waarom hoop jij niet? Er zijn nu zoveel gestande reizigers op de been dat roepen geen zin heeft. Je blijft op hem wachten. Ah, nee, dat hoeft niet meer. Ik ben drie keer op de klakson gedrukt. Verstandig ja. mensen dat jullie zijn blijven zitten. Oh Theo, ik was zo ongerust. dat je die paniekerige troep in de steek moet laten. Er zijn oude mensen bij, kinderen, vaders en moeders die niet weten wat ze moeten doen. Als nou, ze nou maar op de weg blijven en niet de bergen ingaan. Eerst leken ze allemaal wat versuft en nu gaan ze allemaal tegelijk aan de haal. Als je met een opgeschrikt wil, het stuift alle kanten uit. En scheut joh. Nee, nee, nee, dank u. Ben je niet door aan de kleur? Och, nee, ik heb veel binnengezeten. We waren bang dat je verdwaald was. Oh ja, je moet nuchter blijven, hè. Het is een kwestie van tellen. Steeds maar tellen, zoveel wagens vooruit, zoveel wagens achteruit. En dan terug naar de vlag. Een vlag? Ja. Wat voor vlag? Nou, ik heb een lange tak met een rode lap naast uw auto neergezet. Die lap die had ik al in mijn zak. Op het kasteel moest ik een zeerover voorstellen: een rode lap op het hoofd en een zwarte lap voor het linker oog. Moet je niet wat eten? En meer heb je nog broodjes in te stuk? Nee nee, nee, nee, nee, dank u wel. Een paar honderd meter voor ons uit staat een bus met schoolkinderen op excursie. En van die juf heb ik een kop koffie gehad en een paar koeken. Zes auto's achter ons. Er ligt een oude vrouw met een gebroken been. Mijn zoon zal mij wel weten te vinden als hij me nodig heeft. Zeg, uw motor is afgeslagen, merk ik. Net gebeurd, zeker, want het is hier nog lekker warm. De motor af? Hé, hey, dat was me nooit opgevallen. Ik ben ook nog in een verhuiswagen geweest. Er is veel verscheidenheid. De weg is de wereld. Waar is je jas? Oh, dat besneeuwde fotter heb ik buiten laten liggen. zo zoten? Ja, keurig, hè? Maar dan ga ik even lekker pitten. Even ik cel over de ogen. Hoe kun je dan slapen als je koud bent? Oh, ik heb zoveel visites afgelegd. Ik ben moe. Nou, en in die bus, daar was het benauwd. Voor in de kinderen... Achterin liggen de gewonden. Oh, die kinderen zijn zoet. De chauffeur vertelt zijn sprookjes. Je zult het niet geloven, Vic, maar het is waar, hij slaapt echt. Kijk maar in je achteraan, kijk spiegel. Ik begrijp het niet. Ik zit er vannacht nog in de kou, en jij ook. En hebben er nog dekens. Ja, dat is nog eigenwijs ook. Nee meneer, dikke zijn voor nu. Ze zullen doodvriezen, heb je gezegd. Oh ja, heb ik dat gezegd? Achter de vluchtelingen komen de aasgieren. Mensen uit het dorp om de auto's leeg te stelen. Kwamen ze maar. Met dieven kunnen komen, Dat is een pad naar de bewoonde wereld. Weg uit deze woesternij met dat dode, enge, witte licht. Waarom zeg je niet? Wat moet ik zeggen? Dat je vertrouwen hebt in Theo. Oh ja, dat is zo. Ja, ja daar heb je het al. Het me nog mee dat ze niet meteen het raam stuk slaan met een vloerhamer. Blijf alsjeblieft beleefd. En kom je pas. Ja. Ah, monsieur, je blieft wat voisin. Où is notre onze jeune homme, de dokter? Eh, het is de buurman, hij vraagt naar de dokter. Uh, non, monsieur, hier is geen dokter. Uh, il n'y a pas de maîtressie. Oh, dat, dat is voor die oude moeder met een gebroken been. Een accouchement! Wat vat ik? Wil hij me wijsmaken dat die oude vrouw een kind krijgt? Monsieur, je suis de déménageur. Je viens pour une kleine merde familie dans ma tapissière. Voor het dat is of een huiswagen. Non, monsieur, non, non, dan bent u aan het verkeerde adres. Uh, C'est n'est pas ici. Fick, hij vraagt niet naar jou, hij vraagt naar die jonge man. Theo is overal geweest, ook in die verhuiswagen. Theo, oui, Theo. C'est le nom du jean oh, oh. oh. Is er wat aan de hand? Ah, monsieur le docteur, viens vite. Heb jij je voor dokter uitgegeven? Oh, dat heb ik u vanmorgen toch verteld. Uh, ik ben scheepsarts. C'est précis, toe... monsieur le docteur. Ja, ja, dat is altijd haast bij. <laughs> dan moet de rugzak maar mee. Ja. Uh, en uh, mevrouw ook. Want ik heb misschien assistentie nodig van een vrouw. Van mij? Bijstand van een vrouw is altijd erg geruststellend. Hebt u wel eens eerder geholpen? Ja, de Beurle in het concentratiekamp. heeft je vernield. Oh, juist. U was slachtoffer. Wie weet hoe het niet moet, zal blij zijn om te zien hoe het wel moet. Meneer de dokter, ik vous en supplie. Ja, ja, u kunt nog meer smeken. U mag hier blijven om op monsieur Victor te passen. Je fokke, ici pour garder monsieur Victor. Nee, nee, meneer de dokter, nee, dank u. Ik druk wel op de klaksel als ik u nodig heb. Ik wil niemand tot last zijn. Laat met mij. Nee, nee, Vic. Dat is een heel goed voorstel van Theo. Je mag niet alleen blijven. Ik heb genoeg aan de knecht van de verhuizer. En aan de aanstaande vader. Als ze maar wapen koken. Het is buiten niet zo koud als ik dacht. Dat komt omdat u in beweging bent. Ga voorzichtig in de sneeuw, mevrouw. Kom. Ik geef u een arm. De beul in het hospitaal van het kamp was heel erg zindelijk. Hij heeft ons nooit aangeraakt. Dat Deze zijn helpers. Oh, ging dat zo? Mijn bevalling is mooi hoor. Maar ik moet me verdwingen. om niet te janken als ik een verscheurde handel... behandelen van een matroos. Kom je nou niet te laat op je schip? Nee, dat, dat denk ik niet. Dat vertrek was over een week. Ik zou wel mee willen varen. Als ik alleen was... Ik heb u daar niks van voor, mevrouw. Elke keer zeg ik tegen mezelf, deze vaart moet gevaren zijn. Hey, het is voor ellende, hoor. Zijn toch ook passagiers? Oh ja. En feesten, en rubies. En stormen. Je weet er alles van. Waarom zou je dan nog gaan varen? Hey. Wat is dat? Dat is de trein. Volgens de radio is hier in de buurt ook een trein vastgelopen in de sneeuw. Durf je dat nou wel aan? Wat? Oh, u bedoelt die bevalling? Er is veel ruimte in de cabine van een tapissière. Er is dus een bed, behoorlijke verlichting, butergasfles, gastel. De pannen en de cherry en het leidingwater die liggen voor het grijpen. Het keukenboeltje van zo'n verhuisend gezin, dat wordt het laatst ingeladen en het eerst uitgeladen. Heb je dat bekeken? Nee, maar toen ik dat vrouwtje zag en dan hoorde steunen, toen heb ik alles opgenoemd. Dat en dat en dat en dat en dat. Tot en met de schone handdoeken en de lakens. Ben je niet bang dat het verkeerd gaat? Dat kan ook zonder dokter hoor. Het kan op een schip, het kan ook in een stal. Als het goed gaat, dan zit je alleen maar wat te praten en te kijken. Monsieur le docteur! Monsieur le docteur! Remenez, Remenez, Oh, er is iets met mijn man. Ik zet u af op de tapichère. U bent geïnstrueerd, u weet er alles van. Nee, nee, jawel, nee. Jawel, jawel, jawel. Ik ga terug naar uw man. Verhuizers zijn sterke kerels hoor. We zullen de patiënt in de verhuiswagen leggen. Op de vloer, tussen de meubels. Oh nee, alsjeblieft niet op de koude vloer. Nou, verhuizers hebben dekens genoeg en er is ook wel een matras te vinden. Oh, Victor was ook okay, hij uh, uh, had veel meer willen reizen. Maar nou, dat kan toch? Morgen komen de sneeuwploeg en de ambulancewagens. Wij krijgen altijd wel een lift, hoor. Jong ontmoet altijd aardige mensen die je meenemen. Het is een hart. Doorlopen. Nog vijf, zes stappen, mevrouw. Ik, ik ben zo terug. Ja, ja. Ja, ik kom. Ja. Uh, Ziezo, mevrouw. Ziezo, u bent terecht. Nou, nou, niet bang zijn, hè? Rustig toekijken en nu en dan wat praten. Vooral vriendelijk praten. En zeggen: de dokter is onderweg. Hij komt zo. Uh... Ik ben moe hoor. Een mens is zo sterk als pottenbakkerswerk. Dit was De weg is de wereld. Een hoorspel geschreven door Sjoerd Lekker. De rol van Victor werd gespeeld door Wim Kouwenhoven, Emmy zijn vrouw Willy Bril, Theo en lifter Guus Hoes. Verder werkte mee mevrouw J.H. Kamerbeek, mevrouw NC Eenhorst, de heer J.C.A. Sidiakus en Joris Bonsang. Technische verzorging Herman van der Lely en Max Westra. Regie Johan Woller.